Mornings Ampersen met het NOS Journaal. Het nieuws over het coronavaccin van de Universiteit van Oxford is positief en hoopgevend, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Dat benadrukt ook dat er nog niet is gekeken of het vaccin effectieve bescherming biedt in hele grote groepen. Vandaag werd bekend dat er bij testen met het vaccin geen ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd. Ook leidt het vaccin volgens de Britse onderzoekers tot de aanmaak van antistoffen.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 EU-president Michel hoopt met een nieuw compromisvoorstel de leiders op de EU-top in Brussel op één lijn te krijgen. Ze praten al dagen over de miljardenbegroting en het coronaherstelfonds. Over hoe dat fonds van 750 miljard euro eruit moet zien is grote oneenigheid. Michel stelt nu voor om het deel dat bestaat uit subsidies te verkleinen. Ook krijgt Nederland volgens de plan van Michel een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht. In Schiedam zitten alle BOA's de komende twee weken in thuisquarantaine. Afgelopen dagen werden in totaal negen medewerkers positief getest op het coronavirus. Hoe en waar de personeelsleden besmet zijn geraakt is onduidelijk. In totaal zitten vijftig medewerkers van de afdeling toezicht en handhaving voorlopig thuis. De taken van de BOA's in Schiedam worden in de tussentijd overgenomen door onder meer de politie. Het weer, opklaringen en vannacht ook kans op mist. Morgen eerst zonnig, maar later wat stapelwolken. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Er staat niet veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. Woensdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten.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 En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en Zomerhit. Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1395 hier op ZFM. We gaan beginnen met Under Open Sky. Dat is een album van Ancient Voices. Een, een aantal mensen gezellig bij elkaar. Daarna komt een wat ouder werkje van Hart So... Delicate, nou, zo heet de artiest niet. Die heet Judy Esther. Het is een album uit van vorig jaar, 2019. Levente, die ligt in dit uur een aardige stempel op het programma. Want die komt met, ik dacht, wel drie werken langs. En we eindigen, of tenminste niet eindigen, maar op de dertiende plaats. Een Beautiful Day van David Ananda, een single... En ik hoop dat het ook een prachtige dag voor je was. Pieselradio.info, dat is de website. Daar kan je alles van dit programma terugvinden. Veel luisterplezier. I am Vicente Avilla, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavilla.com. Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.white.sun.com. It's William Ogbinson, and you're listening to Peaceful Radio.